Evi van Eck met het NOS-journaal. De advocaat van Ridouan Tachy ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Weski spreekt van valse ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen... rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken... dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Taghi en Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Hij wil dat justitie die brieven nu openbaar maakt... zodat iedereen kan zien wat erin staat. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad, op plein 1944. De politie heeft de man opgepakt. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet bekend. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn ongeregeldheden geweest rond de Pride Mars. De politie moest ingrijpen toen voetbalhooligans in de buurt probeerden te komen van de optocht voor LHBTI-rechten. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelde agenten. Ook andere anti-LHBTI-activisten probeerden door het politiecordon heen te breken. Er zijn 31 mensen opgepakt. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers... Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen mee. Meer huishoudens kunnen gebruik maken van de voedselbank. De norm voor het verkrijgen van een voedselpakket is verruimd. De organisatie Voedselbanken Nederland besloot daartoe omdat meer huishoudens krap zitten als gevolg van de gestegen kosten van levensonderhoud. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien en daarbij kan het soms stevig waaien. Het koelt af naar een graad of elf.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 Zaterdagavond, het beste van dance en R&B in the mix. The mix. the mix the mix, The FM's Nightwalk Presentatie radio, Mario Zandvoort Met onder andere de party update Nightwalk 10, show facts en u remixen Fuck the neighbors, pump up your stereo NW Nightwalk, the on-air dance show Dancefort FM The weekend party, the weekend party is now Now, now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 Man throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM.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 terugkomt een paar dagen, maar het is even, ik hou niet van de warmte, ben ik heel eerlijk in, ik ben echt zo'n oude Nederlandse zeikert. Het is of te warm of te koud, maar uh, afgelopen dagen had ik het toch echt koud en afgelopen nachten uh, had ik iets van, ik heb een trui aan, maar uh, er ken nog wel een jas overheen, want uh, ja, ik vond het behoorlijk koud. Het is weer even wedden natuurlijk, het is herfst en we waren een uh, best wel redelijke, warme zomer hè, 28 tot 35 graden. Nou, het begin van de herfst was het natuurlijk ook uh, ja, warm, 28 graden, 30 graden en nu in even ijskoud. voor je het gevoel natuurlijk. Dus uh, ik zit lekker binnen bij de verwarming. Ja, je wil het niet geloven, maar ik heb gewoon een kachel aan. Steven Zand voor de Nightwalkers opening. Hoorden we Afro Jack en Black uh, v Beauty Mooney Law met Day and Night. Ik moet zeggen, ik vind het een leuke plaat. Paak gehoord en uh, ja, het is erg commercieel, maar uh, ik vind hem leuk. Onderweg zometeen J-Vegas heeft een nieuwe plaat gemaakt. Maar eerst hoor je hier Antonello, Ferrari en Aldo, Berka Masco, Becca on met I'm in Heaven. Een oud plaatje in een een nieuw jasje gestoken. Luister maar. Dash. En daarvoor muziek van Antonello, Ferrari en Aldo, Bergamasco... Met I'm in heaven. Little Kleine, Little Kleine, je weet wel, die ene. Die uh, zou uh, vandaag optreden op het TikTok-festival. Het zou het eerste optreden van de rapper zijn sinds hij werd gearresteerd op verdenking van mishandeling. De aankondiging van het uh, optreden veroorzaakte heel veel ophef. En uiteindelijk uh, ja, hebben ze het optreden geannuleerd. Het festival staat voor inclusie. En wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers. Zo schrijft de organisatie op Instagram. De festivalorganisatie kondigde het optreden eerder deze week aan via Instagram. In de reacties werd duidelijk dat er in ieder geval een deel van de bezoekers het te vroeg vond voor een comeback. De organisatie was destijds niet bereikbaar voor commentaar... maar uh, ze hebben hem gecanceld, dus uh, voorlopig nog even geen Lil Kleine... want uh, ja, Nederland is er nog niet helemaal klaar voor. Snap ik helemaal natuurlijk, hè. En de Amerikaanse rapper PNB Rock die is afgelopen maandag in uh, L.A. doodgeschoten. Volgens de L.A. Times is de 30-jarige artiest neergeschoten in een restaurant. In de ambulance onderweg naar het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. En dan nou blijkt dus, ja, achteraf natuurlijk, maar... Uh, Sommige mensen die, uh, die posten graag wat ze aan het doen zijn en wat ze, uh, wat ze, waar ze zijn. En uh, zijn vriendin of zijn vrouw, ik weet het niet precies, maar uh, die had dus gepost dat ze daar zaten. En uh, ja, uiteindelijk uh, kwam er iemand die uh, wilde zijn uh, sieraden beroven. Hij heeft natuurlijk mooie dikke sieraden om. En uh, ja, uiteindelijk werd, het, uh, werd er geschoten en hij is overleden. Dus ja, uh, gebeurt tegenwoordig hè. Ik hoor laatst ook hier in Nederland is het extreem. Jij zit in de auto. Doe nou niet als het mooi weer is je arm uh, over de rand als je bijvoorbeeld door Amsterdam heen rijdt. Want uh, op scooters komen ze langsrijden. En het hoofd gaat bijna letterlijk en figuurlijk door je raam naar binnen om te kijken of je een dure horloge hebt. Als je bijvoorbeeld een Rolex hebt, dan uh, wordt die gewoon zo van je pols afgeritst. Uh, gegrist of hoe je het ook wil noemen. En uh, ja, en de scooter rijdt er vandoor. En jij rijdt of tegen een boom. En je bent in ieder geval je dure, dikke Rolex kwijt. Dus uh, pas erbij op, hè. Chief M. ze wordt ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Wat dacht je van Gary Chandler? Zo <laughs> komt het lekker uit. Gary Chandler en Hurry Up, the Ministry of Sound uh, Gary Against Mission. Hier op CFM Zantwoord in de Nightwalk. The Netherlands. Ja, dat was nieuwe muziek van and Days. Met Glory. Ja, laatste tijd een beetje veel muziek over het geloof hè. Ja, ik ben totaal niet gelovig. Sommige mensen zeggen van, je ja, draait best wel veel muziek. Ja, eh, goede muziek gaat tegenwoordig over het geloof. Blijkbaar in de house scene. En daarvoor muziek van Ofaya met Fine Away. En eh, ADE die bevestigt Carl Cox, Alan Alien, Oliver Helders, Nicky Romero. Dus ja, eh, het gaat goed komen. Met slechts enkele weken te gaan tot Amsterdam Dance Event. Of terwijl ADE 2022 biedt ADE Lab gericht op de jonge generatie makers. Een toegankelijk alternatief voor de ADE-conferentie. Hoogtepunten voor het programma zijn Carl Cox... die zijn eerste album in tien jaar... en zijn overstap naar live-sets bespreekt. Oliver Helders over zijn evolutie naar zijn alias uh, Hilo. Een live special van Scuba's Not A Diving podcast... met Alan Alien en de workshop... waar onder meer Deep House pionieren... Carrie Chant, die die zojuist horen, en Vinyl DJ van A. Ah. En bovendien is het mogelijk de laatste kans om de Amsterdamse DJ Proppet, ook wel de Godfather of Heart, staan op het podium te zien na zijn recentelijke afscheid. Dus uh, ja, ik zou even kijken nog een paar weken te gaan. ADE uh, in Amsterdam. En wij zijn er zeker bij. En dan is het nu tijd voor de partyupdate. Wat we feesten allemaal gaan op deze zaterdagavond 17 september 2022. Nou, zoals we al beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En vanavond uh, geen Raimundo. Hij is denk ik even lekker op vakantie. Hij moet ook een beetje genieten met de vrouwen en kids. Hè. Maar wel vanavond Dastic, Jennifer Cook, Joshua Walter en MC Heights. Vanavond dus in de escape in Amsterdam. Het wekelijks speciaal brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond throwback every Saturday. Dat begint ook om 10 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website afgekort throwback.nl. ...of Air.nl. En nog een feestje. in de Melkweg... ...iedere zaterdag Encore ...en vanavond Cactus Jack Edition. Dat begint de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Het vindt allemaal plaats in de Melkweg. Dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website Encore Amsterdam... ...aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl Of natuurlijk Melkweg.nl. En de line-up is Lee Mills, Waxfriend, S&P, Matjeux en Mana... ...en hosted by Leroy. Dat vanavond dus in uh, de Melkweg het wekelijksfeestje... En vandaag was het ook groot feest in Rotterdam. Zonder heel kleine, maar wel een leuk feest. TikTok Festival 2022. Het begon vanmiddag om 12 uur, duurt tot vanavond 11 uur. Het vindt allemaal plaats op in de Schiehaven 5 in Rotterdam. Dat is hip-hop, house, trap, classics, pop, moonbatten, RB. En voor meer informatie check de website tiktokfestival.nl. Met onder andere op de Mainstage, Frenna, Broederliefde, Antoon, Cross Amsterdam, Bilal Wahib, Child's Play, Girls Love DJs, Miguel Kai daar nou, nog veel en veel meer te filmen op te doen. Check gewoon even de website tiktokfestival.nl. Dan gaan we door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Ik lul alweer weer pak een beetje. Drie minuutjes of zo. Dit is tijd voor die met You Be Mine.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 Don't make people do things I just mentioned it as a possibility That's all Sensation de Joe Piacilo remix. En daarvoor Janique 10 met uh, Kentia. Dus we het even tijd voor uh, de 10 bovenbeste plaat voor de dansvloer. De Nightwalk 10. Welke plaat zijn erg populair op de streams op de radio. Op de festivals en natuurlijk in clubs. Nou, de clubs, de buitenfestivals zijn langzaam een beetje aan een einde gekomen. Want ja, de temperaturen gaan flink omlaag. Deze week op 10: Tony Vodera, met Remember Future Steve Appleton. Op 9, Butch in de Tonan Remix van No Worries. Op 8, Idris Mohammed met Good Heaven. Ever be like this. Op 7 Sebastian Drums en een met My Feelings for You, de Mark Knight Extended Remix. Op 6 Armand van Helden met de music we get to Play. Op 5 Ophaya, die straks gehoord met Find a Way. Op 4 Elf System met de Afraid to Feel, is langzaam wat zakken. Op 3 deze week Interplanetary Criminal met Bota, de baddest of them uh, all. Op 2 deze week Bob Sinclair in de remix van Fisher Met World Hold On, dat is nu samen met Steve Edwards, deze week nog steeds op 1. Jamie Jones in de remix. Remix van Vitis Culture met My Paradise. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Misschien dat je hem straks hoort in de mix van van DJ Mouzo... of uh, van uh, DJ Kafferskennen, maar wij hebben altijd de muziek. Jonathan Ollises met I'm Standing. Je hoort de Dave K. uit Engeland. Remix. NW Nightwalk, the on air dance show. G -G dance for FM. Met Miracles, die Extended Mix en daarvoor Martin Thomas met Odie en tot zover ook dit uur van wordt. Lief Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ op. met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurt vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. Voor nu nog even muziek, misschien nog Solution en Odyssey Inc. Het feels alright, maar eerst die Sammy Juice en ordenes. met The Feeling. Ik zeg tot zometeen na de break.